Dartvereniging OHG OHGVELP onder het genot van een lekker pilske is op zoek naar nieuwe datters. Als u interesse heeft om in competitieverband of recreatie mee te datten, dan zoeken zij u. De DARTsvereniging OHGVELP zoekt nieuwe leden. Jeugdal, jeugdvereniging is er iedere dinsdagavond in de deel. Dan wordt er naar hartelust gedart. Meer informatie over het lidmaatschap? Neem contact op met Pieter Hoogendoorn. Telefoon 534 6384. Dartvereniging OHG VELP. Onder het genot van een lekker pilske. Dartte, de regio Goor. Ja.